Met het, NOS -journaal. het kabinet wil de verkoop van huizen weer op gang brengen. Daarom gaat het de overdragsbelasting verlagen. Voorlopig voor een jaar. Morgen neemt de ministerraad daar mogelijk al een besluit over. melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De overdragsbelasting die moet worden betaald bij de koop van een huis is nu 6%. De meest genoemde variant is een verlaging naar 2%. Een maatregel die onmiddellijk na het kabinetsbesluit zou moeten ingaan. totale afschaffing van de overdragsbelasting is voor het kabinet geen optie. Want dat is te duur.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 Naar Werken gaat komen. Alice Chains hoorde je als. en daarvoor hoorde je de Foo Fighters. met. Ja. de Pretender. Trouwens. Trouwens, al een leuk nummer. Absoluut, om lekker te beginnen. Ja, zeker zo'n klannummer. Zo maar uh, we hebben weer iemand in de studio. Nou, een aanwezigheid ja. van niemand. In, min, of gewoon niemand eigenlijk. Nou, ik wilde die introductie wel maken hoor. Minno. Mag dat? Mag ik dat doen? Ja hoor, komt hij. Ah, nou, daar komt hij. In uh, 2008 uh, was er een grote prijs van Nederland. Bij de categorie singer-songwriters kwam daar een dame naar voren uit de muiden. Fabiana Dammers. En wie hebben wij hier in de studio? Fabiana Dammers! Yes! yes. <laughs> en straks live te horen op jouw radiostation hier op ZFM ja. Zandvoort Alternative FM. Maar eerst, deze gasten gaan weer een album maken. Battle of Horses. Is there a ghost? Er is een geest. Volgens hen wel. Sleep you did before. furniture, no reminders anymore, and I should give myself away, I have to give it all the way, I paint the house new furniture, no reminders anymore, and I should give myself IJmuiden bandjes in de finale. Het is echt niet normaal weer. Gangster, hè? We, Gangster, in, uh, ja. in de finale van de Rob wordt. Dus de, de, de, het, het leeft wel. Het leeft heel erg in IJmuiden. 6 maart, bunker rock, hè? In het Witte Theater. Met deze genoemde, deze eerder gedraaide band, John Does Revenge, or The Broken Home, nee, uit maar... de muiden. Ook al uit al. En we hebben ze hier ook gehad vorig jaar. In juli of in augustus. Volgens mij. In juli. Juli, juli, Ja. Net hadden we. Een hele mooie dag was dat, kan ik me nog herinneren. De deur hebben we eruit moeten slopen, omdat uh, Henning anders uh, er niet uh, bij kon met zijn drumstel. Ja, en dat ze geen zicht op elkaar hadden, het was uh, echt geweldig. Uh, ook dat. Maar Suus stond mooi. achter mij. Uh, achter mij gewoon lekker even uh, gewoon leuk te zingen. Nou, even voor de luisteraar, want het is ja, natuurlijk geen televisie. Nee, we hebben een studio, heel, het is best heel klein, klein hier. Uh, je, en wil, daar niet, wil je daar even mee ophalen? Dat gaan we doen het, allemaal uh, met uh, rammen op knopjes of wat dan ook? Nee, oh, maar we, uh, even, dat was niet mijn bedoeling. Even voor de beeldvorming. Dus een kleine studio. Een kleine studio. Uh, in de gang zit een ruit, zeg maar. Dus je kan wel de, de gang zien. En in de gang stond uh, Suus bij de deur, zat ze te zingen. En de deur die we ertussen hadden geslopen, er zit een, uh, ja, een soort dem, demplaat op, zeg maar. Die hadden we midden in de kamer gezien, midden in de gang gezet, Zodat het drumgeluid niet in de microfoon opgevangen wordt van de zangeres. Erg grappig, erg rare constructie. Er zijn nog ergens beelden van. En we zijn er echt trots op dat we het op zo'n manier hebben opgelost. De buren helaas niet, die waren er niet zo heel blij. De buren hadden, hadden toen zo. niet geen last van. Jawel. Jawel. Toen ook? Ja, ja. wat dacht jij dan met die drummer in de huiskamer daar? Nou, dat, in ieder geval, John Doe's Revenge hebben we weinig gehoord. Totdat we pas Project D in de studio hadden. Die gast begon te rotsen als, als een hengst in de, in, de, in de gang. En toen hadden we heel helaas last van de buren. Die uh, toch wel eventjes en heel terecht overigens ons bellen. Dus nu doen we het rustig aan. En over rustig aan is een mooi bruggetje naar Fabienne Dammers. Nou, um, ja. we gaan even een klein interviewtje doen. We gaan een ja? klein interviewtje doen. Je, ja, je tenminste. Doen... Uh, no, Lukt het de al open nu? Hoppater. Uh -huh. Nu wel. Ja, ja. kijk. Nu ja. staat er wel wat open. Ja. Hoi. Hallo. Hallo. Hey, vind je het leuk om op de radio te zijn? Gewoon even eerst een standaardvraag, ik zie je wel ja. niet. Ja? ja, ik vind het heel gezellig. Het is heel knus hier en uh, klein inderdaad, zoals je al zei. En uh, ja, gewoon zandwoord, antwoord. Uh, gezellig, een prachtige zee en uh, ja, relaxed. Want uh, leg even uit voor de luisteraar, wat, wat maak je voor muziek? Uh, ja, singer-songwriter muziek, zang, uh, gitaar, een beetje pop, uh, folk. Een beetje een samensmelting daarvan. Ik noem het zelf fab Fabfolk. En waarom, waarom die naam? Um, ja, omdat iedereen altijd vraagt wat voor muziek maak je. En uh, het is uh, een beetje een versmelting van verschillende stijlen. En ik denk nou, ik ga het gewoon een eigen naam geven. Van uh, folk, gemaakt door Fabiana. Dus uh, ja, Fabfolk. Ah hè? zo, <laughs> niet een Fabulous of uh, een, nee. van, die, van die hippe termen zeg maar. Nee, niet echt, nee. Ik heb uh, al wat, uh, wat mogen horen natuurlijk tijdens de soundcheck. en een hele zaal heb uh, gehoord, want je, je hebt een prijs gewonnen in 2008. Klopt. Ja, inderdaad. Ja, Vertel, ja, ik... vertel, vertel. Uh, Dat is uh, de grote prijs van Nederland uh, En uh, een van de langslopende talentenjachten van Nederland In de categorie zingen, songwriter ook. ook wow. ja, uh, hoe, hoe is dat, dat is eigenlijk klaus. als je zo, uh, zoiets uh, overkomt? Want dat lijkt me toch wel iets, iets bijzonders ja, het is uh, heel overweldigend. Uh, ik begin erin meer met het idee van uh, nou, zoveel mogelijk bekendheid erbij krijgen. Ja. En kijken hoe ver ik kan komen. En uh, uiteindelijk, uh, als je niet, dan is het natuurlijk uh, ja, te gek. Dat, dat had ik niet verwacht. Ik had wel gehoopt op zoveel mogelijk te komen. En ik dacht uiteindelijk, toen ik in de finale stond, wel van nou, ik maak een hele grote kans. Maar toen het ook gebeurde, was echt een, uh, ja, een droom die uitkwam. Want het was iets wat ik al heel lang wilde doen. En dat jaar zat ik ook te denken van nou, moet ik eigenlijk dit jaar wel meedoen? Misschien moet ik nog een jaartje wachten. Uiteindelijk is het toch een goed dat ik mee heb gedaan. Want, ja. Uh, ja. Voorrondes hè, want uh, het is het is een langlopend uh, ja. verhaal. Want je, je begint en hoe gaat het dan verder? Want op een uh, gegeven moment kom je op een, op een op een punt dat je boven komt drijven. Ja, uh, nou het zit zo. Je meldt je eerst aan natuurlijk. En dan uh, wordt er een selectie gemaakt. En uh, dan hoor je van, nou je bent door naar de voorronde. Dan ga je zingen op een showcase. En uiteindelijk worden daar ook weer mensen uitgekozen. En die gaan dan naar een halve finale. En dan uit die halve finale gaan er weer mensen door naar uh, een finale. En dan heb je ook nog een tussen finale eigenlijk. Of een halve finale moet ik eigenlijk zeggen. En... Uh, ja, dus je bent er heel lang mee bezig, want het begint al in het voorjaar en het gaat door tot de winter. Want uiteindelijk had ik 13 december pas uh, de prijs gewonnen, maar uh, ze hebben ook steeds acties dat je dit kan winnen met een jingle. De beste jingle wint dan een bus waarmee je fans mee kan nemen en die kunnen dan weer op jou stemmen voor de publieksprijs. Kortom, het, het neemt heel veel. Uh, het, het was wel heel beladend ofzo. Ik werd ook echt één dag na het winnen werd ik ziek, Want ik zo erg ermee bezig was, zo uh, hard had gewerkt in die maanden. Dus, uh... Ja, maar wat, wat heb je dan nu, omdat je de prijzen de wacht opgezlepen, wat heb je gewonnen? Wat, wat, wat kun je nou verdienen met zo'n uh, ja, Nou, planeten, zo? je, het, ja, prijzengeld uh, onder andere. Dat was uh, 5000 euro en nog 1000 euro van de publieksprijs, want die had ik ook gewonnen. En uh, dat investeer ik nu in mijn debuutalbum, die ga ik in april opnemen. Dus uh, dat is natuurlijk uh, ja, te gek dat dat kan. En maar ja, alsnog is het geen vetpot in, uh, Maar ja, je kan in ieder geval een stuk verder komen En het belangrijkste is eigenlijk netwerk en je komt zoveel mensen tegen op je pad die uh, weer mensen kennen. En daardoor kom je op uh, nieuwe plekken terecht waar je kan spelen. En ja, ik heb onwijs veel live gespeeld. En uh, veel mensen leren kennen. Mijn netwerk is heel erg gegroeid. En ja, ik ben echt een stap verder gekomen. Dus dat zonder uh, dus echt... prijzen. prijs. Uh, ja, Wat ik natuurlijk ook wel doorgegaan. Maar uh, het is allemaal veel makkelijker geworden en veel sneller gegaan. Dus je hebt de grote netwerk wordt dus uitgebreid, je krijgt meer speelruimte en dergelijke. Ja. En dan noem ze eventjes voor... En natuurlijk je naam, weet je. Dus ja, noem eens een uh, grote gig waar je hebt gestaan. Uh, nou, wat ik echt heel erg leuk vond, dat was het Volkhoetsfestival in Eindhoven. Dat zijn allemaal volkartiesten uit de hele wereld. En uh, ja, dat was te gek. Ik stond er in mijn eentje voor 2000 man. En uh, die waren echt gewoon muisstil aan het luisteren voor drie kwartier. En op het eind stond er ook echt een rij van 30 man die handtekening wilden. Dus dat was wel een beetje een bizarre ervaring. <laughs> Want ik had nog nooit voor zoveel man gespeeld. Maar die dag daarna speelde ik zomer op het plein Alkmaar. En het was ook weer helemaal vol. Dus dat uh, zijn twee hele toffe ervaringen. En voor de rest veel harmonie in Haarlem was ook te gek. Gewoon een hele mooie zaal met heel mooi geluid. Ja, het is erop ja. gebouwd natuurlijk, maar ja. en, uh, in de aankomende zomer ga je ook nog uh, festivalend Nederland af? Uh, nou, ik ga nu eerst op mijn album richten, dus ik ben uh, wat optredens betreft heb ik het op een iets lager pitje gezet, omdat ik uh, mijn debuutalbum wil opnemen en uh, ja, dat is uiteindelijk ook noodzakelijk natuurlijk om, om weer een stap verder te komen. En ik heb wel zelf een EP opgenomen afgelopen juni, en, uh, maar ik zie er heel erg naar uit, dus ik wil me eerst daar heel erg op richten en ik weet niet hoe lang het gaat duren en we gaan in ieder geval in april beginnen. En uh, ja, ik denk het wel. Er komen wel wat optredens aan hoor. Er staan ook wel wat leuke dingen. Dus, uh, maar dat is nog een beetje een verrassing. En uh, het eerstvolgende is in ieder geval het album. Straks hoor je meer van Fabienne. Hier is eerst A Perfect Circle met een cover van Marvin Gaye. What's going on? Perfect Circle met What's Going On. De koppen van Marvin Gaye hebben ze in 2005 uit mijn hoofd van 4 uit opgenomen. Laatste album van de Perfect Circle tot nu toe. Ik hoop eindelijk weer eens dat ze wat gaan maken. Maar ja, de eerste album van Tool, hè? want het is dezelfde zanger als Tool namelijk. Tool? Tool. Ja, die harde, weet je wel. Oh, die. Die, die, die, die Lompe. Oh, als Menard... ik naar lopen denk, denk ik aan die andere gasten. Ja. van <laughs> N.J. Turnpike, van de Roepagda woord. Meenert van uh, Tool, A Perfect Circle, zei... Ja. Perfect Circle is mijn vrouwelijke kant en Tool is mijn mannelijke kant van mijn muziek. Goh. Ja, ja dat, dat is toch echt... Uh -huh. Nou, een, een bescheiden applausje, dat is een uh -huh. bescheiden applausje. Ik denk het wel. Uh, als je, maar goed, als je zowel vrouw als man kan zijn in één persoon, dan ben je toch wel heel ver, denk ik. Dan ben je de zanger van Placebo. Ja! Goed. Oh! Nou! Ah, dat is goed. We gaan, uh, We gaan luisteren naar heerlijke muziek. Uh, hoe heet het nummer wat je zei? Uh, hey, handsome. Hey, knappert. Ah. Hey, knappert. Oh, dat vind ik nou leuk dat je dat tegen ons zegt. Ja. Hè? We blozen ook helemaal, Fabiana Ja. Oh, dat is goed. Je, je valt helemaal weg in de rode achtergrond bij jou. Man. <laughs> Een rode vlek. <laughs> heel... Goed, ga je, ga je gang. Ik ga gaan luisteren. Ik ga beginnen. Stay handsome. Because I care Heel Ik ben er helemaal stil van. Ik ben er echt stil van. En dat is voor het eerst. Ja, als je mij stil weet te krijgen, dan, uh, dan doe je het goed hoor. Nou, dat is goed. <laughs> normaal praten we heel veel door. Ja, ja, normaal, ja die jongens die kennen me niet uh, anders. Dus vandaar. Ah. Heb je nog een tweede nummer? Uh, ja, die heb ik zeker. Uh, ja? Meteen erachteraan? Doe maar, of, uh, doe Oh, oké. Okay, ja, nou, dan ik... ga ik die meteen uh, spelen. Even... Ja, als ja, je erop al voorbereid uh, bent. Ja hoor, ik ben er ja. voorbereid. Ja, ja. Lied uh, wat ik nu dan ga spelen, dat uh, heet uh, The Girl You Love. En dat is een uh, heel recent lied. Dat heb ik uh, in januari geschreven. En dat gaat eigenlijk uh, over de muziekindustrie. Het is een soort van protest. Maar ja, ook wel een haat-liefde-relatie. Kan je zeggen. Laat maar horen. Yes.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 ja ja ja ja ja ja. Ja ja. Dit is dat, echt leuk. Dat was heel erg mooi. <laughs> <Ja, ja. laughs> <Ik laughs> zo dat het wel zo leuk was. Ja. Uh, net op het moment dat je speelt, gaat de telefoon. <laughs> het is <laughs> toch niet te geloven. Helaas uh, heeft geen niemand blijven hangen. Nee, dus ook niet blijven hangen. Goed. Uh, ja. Kan gebeuren. Uh, straks in het uh, tweede uur. Uh, want ik heb even je biografie even erbij uh, gepakt. Gaan we nog even uh, daarover ook uh, ja, praten. Zo. Want uh, het wordt in de biografie een, een en al aangehaald. Maar dat tillen we even het uh, volgende uur uh, overheen. Toch? Yes. Uh, wat gaan we doen? Ah. forever. Yeah. ...komt in 2010... ...met het nieuwe album, dat weet ik niet... ...maar ze gaan in ieder geval optreden... ...en de grootste verrassing van afgelopen seizoen... ...ga je nu horen, Kite Dit is Sorry op Lowlands. Dit was gaaf. Trouwens, hebben jullie kaarten voor Lowlands? Laat het even weten. De eerste nummers van Muse die ze ooit hebben uitgebracht. Newborn. Klassiek. Rock. Was een verrassing uh, in de wereld der rock. En nu zijn ze uitgeroepen tot beste Britse band van 2010 al. 2010 is al ineens begonnen. Nu al? Het is echt waar. Wat hebben die jongens dan gedaan eigenlijk in 2010? The Resistance heeft uh, eigenlijk ja, meer verkocht in toch 2010 dan... Ja, het is toch 2009 dat ze toch met nieuw materiaal zijn gekomen. Ja. En worden ze dan nu al als band van 2010 uitgeroepen? Nou ja, ze staan op alle grote hoor. festivals. Staan oh, op ja. uh, uh, Werchter, Roskilde. We, over Glastonbury gesproken? Goffert Park. Wat dacht je van U2? Die speelt daar ook. Ja, was. Ja, het was even... Zo snel waren die kaarten nog nooit zo snel verkocht daar op dat festival. Ja, precies hetzelfde met Lowlands nu. Lowlands ja. is binnen een week uitgekocht. Ja. Het is gekomen. nooit voorgekomen. Zou, ook, ook, ook iets heel bijzonders. Dat, je, dat ze nog niet weten wat er komt. En dat mensen toch zo gek zijn als Lemmingen. Nee, dat is, toch... dat is de kracht. Der lo op Lowlands lo wel... lo ja. weet je dat het leuk gaat worden. Dus mensen kopen. En het, wat ook het probleem was, is dat er een fout was in de ticketservice. Toen was er tien, of tienduizend kaart waren er 10.000 kaarten al verkocht, zeg maar. Virtueel. virtueel. Terwijl ze nog niet verkocht waren. Toen had, uh, kwam op Twitter de remoer van... Oh, uh, alles is uitverkocht, we zijn te laat. Toen heeft Lowlands 10.000 kaarten nog onder, um, de lucht ingestuurd. En iedereen als ze een gek al halen. Uitverkocht binnen 10 minuten echt. En dat festival is pas erg in augustus. Eind augustus. Heb jij nou kaarten, Menno? Ik heb geen kaarten. Oh. <coughs> ja, en wat die, ook, die arme jongen heeft ook al geen kaarten voor Rage Against the Machine. Wat hij in juni gaat, uh, gaat, gaat, gaat spelen. En geen Mastodon En geen Megadeth. En ik ben allemaal vakantie. <laughs> dat is echt. Ik oh, plan het wel. wel heel gek. Gek. We moeten toch een klein beetje medelijden met je in Goed. Goed. We hebben straks in de tweede uur natuurlijk uh, nog uh, Fabian de Dammers. Voor ons. Ja, ja. die uh, gaat nog twee nummers doen. Dit is uh, buurtechnisch uh, verantwoord. Dus we kunnen nog uh, straks na negen gewoon uh, nog een paar nummers uh, spelen. Ik weet niet hoe laat het is. Uh, heb ik nog? Je hebt nog 30 seconden. Ik u. heb nog 30 seconden. Ja. Nou, dan uh, kan ik niet anders zeggen dat we dan straks ook in de tweede uur dan aandacht uh, besteden daar. Ook wat zij zelf heeft meegenomen. Waardoor ze zich heeft laten inspireren om de muziek te gaan spelen. Dus dat uh, allemaal straks in het tweede uur van deze Alternative FM. Is nu al Ja inderdaad, een klein vormproefje voor straks Want een beetje Radio Veronica nou doen Wat hoor je straks op Alternative FM? Kent u deze nog? I can't wait I can't wait Welk nummer zal dat zijn? Je hoort het In het tweede uur Van Alternative FM En go him Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zee Zandvoort Zomerhits Zon